Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een ruzie tussen twee machinisten... is mogelijk de oorzaak van een treinongeluk vanmorgen in Egypte. Op een station in het centrum van Cairo... botste een locomotief met hoge snelheid tegen een stootblok... en daarop volgde een explosie. Zeker twintig mensen kwamen om het leven... en tientallen mensen raakten gewond. Volgens de Egyptische openbaar aanklager... stapte een van de machinisten bij de ruzie uit... en was hij vergeten de handrem op de trein te zetten... Volgens Egyptische media is een van de machinisten gearresteerd. Leveranciers van medische hulpmiddelen... hebben zich nog lang niet allemaal voorbereid op een no-deal-Brexit. Minister Bruins heeft fabrikanten en groothandels opgeroepen... dat alsnog te doen. De Europese Commissie heeft gezegd dat Britse hulpmiddelen... die nu al in de handel zijn... ook na een no-deal-Brexit mogen worden verkocht. Maar dat geldt alleen voor producten... die niet na 29 maart worden gefabriceerd. Duitsland onderzoekt of uitkeringen aan Nederlandse SS'ers moeten worden ingetrokken. De Duitse uitkeringsinstantie heeft dat laten weten aan een vandaag. Vorige week werd bekend dat zeker 34 Nederlanders een uitkering uit Duitsland krijgen. en dat die niet wordt belast. Ze krijgen die vanwege hun dienstjaren bij de Waffen-SS of de Weermacht. En er zitten mogelijk ook oorlogsmisdadigers tussen. Oekraïne doet niet mee aan het Eurovisie Songfestival... vanwege een conflict tussen de zangeres en de publieke omroep van het land. Maar Roef, die de nationale voorronde won, ligt onder vuur... omdat ze geregeld optreedt in Rusland... En dat is controversieel omdat Rusland de separatisten in Oost-Oekraïne steunt en de Krim heeft geannexeerd. De Oekraïense omroep wilde daarom dat Marouf tijdelijk niet in Rusland optreedt, maar Marouf weigert dat af te spreken omdat het een politiek punt is. En andere artiesten weigerden vervolgens Marouf te vervangen bij het Songfestival. Het weer in het Noordwesten, nevel of mist, temperatuur 2 graden. Morgen bewolking, later op de dag regen. In het uiterste noorden, droog en 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, tussen app en vloed. Hello, honey, it's me.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 15 Ik zou zeggen allemaal een hele goede avond. Mijn naam is Gertij en uh, ja, we gaan uh, een lekkere muziek draaien voor u. En uh, natuurlijk wat, uh, wat verdichtjes uh, voorlezen. En uh, als je denkt van nou, uh, ik heb ook wel uh, een, een liefdesgedicht of een verre liefde. Of, uh, ja, ik zou zeggen mail het in ieder geval eventjes naar... Uh, uh, Zandvoortradio Dit was Harry Chopin en we het over I'm the morning DJ. Ik zou zeggen blijf lekker luisteren want tot 12 uur ben ik bij u. Mijn naam is Frithij. Goedenavond. happy Goedenavond. Tony Braxton en Unbreak My Heart. Een hele goede adem. En dat allemaal op die 106. Ik ben ja. eventjes de weg kwijt. Ja... Dame, die kleine dame, Unbreak My Heart, Tony Braxton. Ik zou zeggen: allemaal een hele goede avond. 106,9, 104,5 op de kabel en natuurlijk ook op TV-tekst. En we gaan verder met Boston en One in a Million. about Someone to love. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot tien uur ben ik bij u. Tot tien uur. Ben ik. Tot tien uur. Nee, niet tot tien uur. Ja, dan gaan hier de ene en andere eventjes mis. Daarom, ik ben niet helemaal bij de tijd. Het klopt niet helemaal. Oké, okay, we gaan lekker verder tot de, tot de klokjes van twaalf uur. Dus. En blijf lekker luisteren, want we gaan nog een heleboel leuke dingen draaien en horen. Wat er ook gebeurt, ik wil er voor je zijn. Ik wil je heel graag helpen. Helpen. Tegen de pijn. Wat er ook gebeurt. Ik hou van jou. Als geen ander. Ik hoop dat we samen oud worden. Ik wil je tranen drogen. Wat er ook gaat gebeuren. En ga je bij me weg. Jij bent en blijf de mooiste in mijn ogen. Wat er ook gebeurt. Door jou, door jou ben ik weer in liefde gaan geloven. Ik hou van je. En ik zal het je altijd beloven. Je weet wat er ook zal gebeuren. Ik zal je nooit vergeten. Je bent mijn alles. En dat moet je weten. Daar zijn we weer. Ja, dan gaan hier dingetjes uh, niet helemaal oké. Okay, maar goed, de muziek is er niet minder om. We gaan lekker verder met Air Supply en Last in Love. Gedicht en het gaat over. Ik zal huilen. Ik zal huilen onder de douche, zodat het water mijn tranen wegspoelt. Ik zal huilen in mijn bed, zodat de nacht mijn tranen onzichtbaar maakt. Ik zal huilen tussen de bomen. Ik zal huilen zodat de wind mijn tranen laat wegwaaien. Ik zal huilen om jou, maar vaak in stilte, zodat jij niet ziet dat ik ook pijn om jou heb. maar huilen huilen omdat je er niet bent. Huilen omdat ik je mis. Ik wil alleen maar huilen. Maar laat het ook vaak niet merken. Altijd meer, altijd maar die glimlach. Ik wil alleen maar huilen. Even een momentje stilstaan. Stilstaan bij alles wat er is gebeurd.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 Imagina, tome el momento el lugar. Perdóname si te molesto. O si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento. Pero presiento, y eso va a suceder. Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer en mar. Lo que me pidas te lo voy a dar. Y si te pido, no digas que no. Vamos a olvidarnos del teléfono. A dónde? Te crees muy sabia, <totipos> pero vas a caer, te lo digo mujer. is what you are.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 Die kleine dame, blonde dame uit, de, ja, uit de Texas. En we gaan verder met Randy Crawford en zij hebben het over Almas. Het is bijna 11 uur, ik zou zeggen blijf er lekker bij je. Tot 12 uur ben ik bij u met een lekkere muziek.